Annex Ampersen met het NOS-journaal. In de Russische regio Briansk ten noorden van Oekraïne... zijn twee Russische toestellen neergestort. Volgens ooggetuigen stortte eerst een helikopter neer... en kort daarna ook een gevechtsvliegtuig. Het is nog niet duidelijk of de toestellen zijn neergeschoten... en of er slachtoffers zijn. D66 is geen voorstander van het afschaffen van de monarchie. Een motie van de jonge democraten daarover... haalde geen meerderheid op het voorjaarscongres van de partij in Amsterdam... In eerste instantie werd er gestemd met het opsteken van handen... maar omdat het amper te tellen was, volgde er een schriftelijke stemming. De motie van de jongerentak van D66 volgde op een pleidooi van oud-partijleider Pechtols, die vindt dat het na koning Willem-Alexander afgelopen moet zijn met het Koningshuis. Op het meest westelijke punt van Ameland wordt komende week begonnen... met het aanbrengen van zo'n 3 miljoen kubieke meter zand... Dat is nodig omdat er vorig jaar tijdens stormen in de winter veel zand is weggespoeld. Hoogwater richtte veel extra schade aan. Op sommige plekken is meer dan drie meter strand verdwenen. Rijkswaterstaat spreekt van de grootste zandoperatie ooit in Nederland. Het zand neerleggen zal ongeveer drie maanden duren. Vier jaar geleden moest Rijkswaterstaat ook al extra zand storten op Ameland. In een file op de A2 bij Maasbracht is vanmiddag een vrouw bevallen van een baby. Moeder en kind zijn naar het ziekenhuis gebracht en maken het goed, zegt de politie tegen het ANP. Het geslacht van de baby is niet bekend. De file ontstond nadat bij Maasbracht zeven auto's op elkaar waren gebotst. Niemand raakte gewond. Het weer, zonnig. In het binnenland ontstaan wat stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot 22 graden. Aan de kust is het wat koeler. Vanavond en vannacht overal droog. Ook morgen zonnig met temperaturen rond 20 graden. Later weer kans op een bui. Lokaal met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel op de Ring Noord is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Um, en verder is er, uh, was er nog brand trouwens in uh, Binnenbroek gisteravond. Oh. Ja, er is uh, was een beheerlijk uh, fikkie. En gisteravond is er een uh, politieauto gekrast tegen een boom in Heemstede. En de krukjes weg en... Uh,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 En natuurlijk veel sterkte voor de twee agenten. Het was in een weekje wel, hè? Met het Festival heb je het nog uh, meegekregen? Nee, ik niet. Mia Jij... en Dion, hè, heb, je, heb je ze horen zingen? Nou ja, ja, ja zingen. Ja, ja. Ja, Ries... en, dat, en dat Jan zei dat het Loopsuis... Ja! Mm. Nou, dat is echt een lachetje. Het is, na, na, na. was niet om het, aan het te horen. Het was beter dan de eerste keer. Ja. Maar, uh... Ries had even de microfoon gebruiken. Dan, uh, mm. Ja, zo. Hij nog beter? Al aan, ja, veel ja, beter? Ja, veel beter. Oh. beter. Ja, veel beter. Kan ik even verhalen wat nee. ik zei? Ja, dat, dat, dat, dat Mia en Dion, ja, ze noemen het zingen, maar Burning ja. Day. Helaas uh, niet uh, door. Nou, dat hadden we ook niet anders verwacht. Nee, eh, nee, toch, nee. Nee. Hebben jullie van Met dat loopzuiveren zingen. Hebben jullie die parodie van, van de Hoer en van de lijn nog gehoord ja. op dit ja, moment? Ja, nee. oh, ja, ja, ja. Dat is echt. Moet je even nakijken. Dat was wel loopzuiver. Ja, nou, ze is nee. het net zo uh, vol oh, ja. als... Het uh, <laughs> <Ja. laughs> was uh, geweldig uh, gedaan, hoor. Die parodie, uh, ja. zeker. Nou ja, we hebben wel... Uh, ja, even kijken, hoor. Weet je, een hele tijd geleden zijn we ook naar het uh, Songfestival uh, geweest. Oh.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 Ja. Dus die moet je even opzij duwen. En dan mag ik uh, even langs, ja, alsjeblieft. Ja, ja. En aan, uh, aan twee kanten is, zijn het de taalscholvers, hè? Die zijn oh, ja. druk aan het nestelen. Ja, en ja, druk ja. met uh, nou, een enorm kabaal altijd. Als je oh, langsloopt ja. rond deze tijd. Ja, dat snap ik. Ja. Want die ja. moeten elkaar allemaal weer vinden. Hè? Via, via geluid. Dus dat oh, oh. Uh, ja, is was een gek. Maar blijft er dan wat over van de mindful wandeling? Uh, als je een hoop lawaai hebt. Nou, weet je. Wij praten niet. Dus uh, okay. je mag heerlijk genieten van wat je ziet en ja, ja. wat je hoort.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 En ik ga het elke kwartier. Oh, die gaat elke kwartier. Of, of op de fiets, hè, als je in Zandvoort woont. Ja, natuurlijk. Even op het fietsje of een brommetje. dan even naar de ingang van Zandvoort-Solan. Um, Oké, okay. um, ja, want de duinen het is natuurlijk lente. Um, dan is de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 ja, ja, dat is ook wel uh... mooi voor de natuur, denk ja, ik. Ja, zeker. En heren, uh, ja. ik besta tien jaar dit jaar. Eero, gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. En, uh, je ziet er iets ouder uit. <laughs> en wie jaar is Oh ja, dat is ook zo. Uh, daarom heb ik een uh, zitmatje laten maken. Oké. Okay. Uh, van aluminium. Lekker uh, zacht. Ja. En die wil ik jullie uh, bij deze uitreiken. Nou, fantastisch. Hey, Dankjewel. Dank wel. Uh, nou, hartstikke liefde. leuk. Ja, ja, ja. ja, dank ja, ja. Je wel, Dankjewel Richard. Hartstikke leuk. En... Um, de mensen die meelopen, die, uh, heb je dat al uitgereikt? Ja, die, of, uh, nee, die krijgen hem. Uh, nou, Albedien uh, die, uh, die is al de gelukkige eigenaar uh, van zo'n matje. Want ja. die is vorige keer meegelopen. Maar iedereen die dit jaar.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 De, dus zon, de zon schijnt altijd boven Richard buiten. Maar ja, ik, ik doe dus dat uh, droogte wandel, uh, dansje. Droog ja, ja. <laughs> droogte oh, ja, droogwandeling. Ja, droogte dansje. Oh ja, droogte dansje. Nee, maar he, wij, wij hebben het ook altijd met de radio, toch? Ja, ja, Benno? Ja, ja. Als ja, wij is... radio maken, dan schijnt, schijnt de zon. het alweer. Ja. Ja, ja. Zeker. En als het een keer regent, dan hebben we, moeten we alle zeilen bij zitten om uh, het programma te vullen. Dat dan gaat is, het ook meteen niet meer, hè? Ja, dan gaat nee. het niet meer, hè. Maar We nou, gaan ja, in mag. ieder geval nu, muziek en dan gaan we eens uh, praten over hoe gezond is lachen. Zeker. En uh, we hebben het net over.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 Because of you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 Wat voor rare dingen doe je dan? Ga uh, je wel eens ja. op bouwenspellers of zo? <laughs> doe me niet. Uh, ja, Gewoon kleine, kleine dingen. Ik weet het niet. Ik kom er even zo niet op. Maar, dit, maar is, uh, hoe, hoe, hoe gezond is dat? Dat je om jezelf wacht. Ja, heel, heel belangrijk. Want Weet je, het punt is, uh, Benno. Je kan er dus heel erg in gaan zitten. Nou, ik doe ik mijn handen even om mijn hoofd. Ja. Um, nou, dat, tegenwoordig heb je, heb je nu een camera op je. Zet de een streepje live. Ja, ga ja. kijken. <laughs>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 Speelt de Silvio? Oh. Nee, zeg net niet. Oh. Oeh. Nou ja. S zolang ja. we maar geen tegendoelpunten hebben. Nee. Misschien prikken prik we er nog eentje in. Zeker. Nou ja, 2-1 uh, mogen we ook zeker niet uh, overklagen. En eindelijk dan weer een wedstrijd dat het wel gaat. Eindelijk wel, oh ja. En dan zie je toch dat als je, zodra je compleet bent, dat gewoon... Uh, dat de jongens meer op elkaar ingespeeld zijn zeker, ja. Maar je bent wel afhankelijk van uh, die, uh, die, uh, die, uh, het vaste team, uh, zeg maar. We hebben nu een dubbele wissel. Ondanks of Christine gaat eruit, dat is jammer. En uh, Mo, die wordt vervangen door Milan. En Stijlkorst. Oké, okay, maar uh, Milan is ook uh, geen verkeerde, natuurlijk. Nee, maar ja, hij is ook 44, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, in ja, ieder geval. In ieder geval uh, 2-1. Hoe lang hebben we nog te, te spelen? Even voor uh, de uh, luisteraars. Een kwartier. Een kwartier. Een kwartier. Ja. Nou ja, straks komen we weer t, uh, bij terug Jan. Dank je wel voor uh, dit moment. Tot zo. Tot zo. Dat is uh, Jan van der Leden. Ja, had, uh, toch uh, goed nieuws. Vanaf uh, Duitsersveld. Ja, heel goed nieuws. Van de 1-1 uh, gelijk uh, staan we 2-1 uh, voor. En nog een kwartier te spelen. Ja. Um...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 Een lekkere gauw En die heet uh, Everybody's Laughing. De lekkere gauw houden van Phil Fern and Galaxy en Everybody's Laughing. En daar hebben we het ook over met Richard Buitenhek. Want ja, lachen is gezond. En ja, emoties die kunnen bij iedereen loskomen, Richard natuurlijk. En ja, volgens mij, als je, als je bijvoorbeeld in een, ja, in een diepe put zit. We hebben het vorige keer gehad over een burn-out. Ja, dan word je ook gevoeliger voor emoties.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 Ik ga blijven lachen. En jij ook? Ja, ik ook. Ik lach maar En uh, Mindful uh, Wandelen nog even voor de luisteraars. Wanneer is de volgende wandeling? Op 3 juni. En dat is Selaan. En we doen dan de waterwandeling. Oftewel, we lopen de volledige 8 kilometer langs water. Oké. Okay. Dankjewel. En te vinden op uh, internet? Ja. wwwmindfulwandelen ertussen.nl. Nou, heel makkelijk. Dankjewel, Richard. En graag uh, tot de volgende maand. Dan uh, spreken je weer. Yes. Yeah. La mañana como un sopro se va Y llega el atardecer Por donde subo el va, De tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tuyo, y Jogando con el aval Del amor Sin sí, veridad oh, En tus ojos cuando miran así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 ...hoy no me quiso traer... ...tu canción... ...sin veridad... ...en tus labios cuando besan así... ...sin veridad... ...es el nombre que encontré para ti... ...la misma sombra, el mismo viento que ayer... ...nuestra saliva suntó...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 Que un viejo trapecista sin re, igual que un barco sin mar, camino solo por tu levar. Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás, algunas veces hayas y jamás sin veridad en tus manos cuando buscarás así. Is el nombre que encontré para ti, sinceridad, es el nombre que encontré para ti. Mm. Ja, R Ricciardo Cosciante, hoor je lekkere Italiaanse muziek. We gaan naar het voetbal, het slot van de wedstrijd van vandaag. Jan, hoe is het daar? Het is uh, zojuist uh, 2-2 geworden. Oh! Jammer hoor, want uh, Jeffy laat paal en Nigel. Uh, oh, ze maken 3-2 zeg. Oh, nee! Oh, oh 3-2! Voor de nee, niet voor ons. Oh, ja. oh oké. Okay. 2-3, ja. Oh jee, Jan B. Je, gaat oh. het, Jan? Hallo Jan. <laughs> ja, het is goed Ja, dit is wel zwaar KUT, hè?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 Iedereen op cijfer, zetten. Ja, ja. Nou ja, dit hoorde ik dus van een andere voetbalveteraan... Uh, die overigens niet in het elftal van Piet zat... want anders had hij er misschien iets anders over gepraat. Maar het uh, uh, was echt een uh, man die tegen Piet uh, heeft uh, gespeeld. Ze uh, waren verdomme zelfs 4-2. Wat is er aan de hand? Hoe oh, kan dat nou in, een, in een paar minuten? We gaan we op, Johan. Helemaal in elkaar gestopt. Ah, Oké, okay, wat zonde. Maar... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Jan, nou... Uh, uh. Ja, we gaan er ook meteen mee stoppen, Jan. Ja. Ja. Jeetje, wat een scheidsooi. Ja, <laughs> absoluut, ja, absoluut. absoluut. Erg Jan. Nou, zo'n mooie wedstrijd. Sta je 2-1 uh, voor? Mooie wedstrijd en echt waar, echt niet te geloven. Ja, is er dan toch de wissel, wissels die plaatsgevonden hebben. Heeft dat er wat mee te maken of niet? Je, je hebt wel wat ingeleverd natuurlijk met de Christine en de Nuiselkberg. Die echt een prachtige wedstrijd spelen. Ja. Maar ja, dan stort er toch in. Nou, helaas. Helaas, Bam. nou ja. Ja, het, het was een mooie wedstrijd. Maar toch uh, 4-2 uiteindelijk geworden. Ja. ja. En dan uh, ja, verloren, laten we het laten we zo zeggen.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 Dat was de single van Go West en We Close Our Eyes en We Never Lose a Game. Ja, ik had er niet op gerekend dat we vandaag nog zouden verliezen van nee, de DVVA. Nee, dat is toch het helemaal niet En dan in een paar uit. minuten gewoon drie doelpunten voor de Amsterdammers. Ja, ja, ja.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 27 mei natuurlijk. Ja, 27 mei kan je een gratis suikerspinnetje gaan halen. En er is een hele leuke kindershow met kloon Pepido. En we hebben natuurlijk de artiest Brace die komt optreden. Nee, en... hey, maar die mensen die het winnen, die kaarten, die kunnen het hele weekend daarbinnen. Ja. En ook radio komen kijken. En wij moeten nog maar zien de komen op. het ja, circuit. ja, ja, precies. Ja, ja wij moeten nog perskaarten zien te krijgen. Nou, ja, ja, en anders kunnen we geen programma maken binnen. Nee. Nou, ik ga ervan uit dat Hans Botman, onze grote redacteur, dat